8 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De dader van de mislukte bomaanslag gisteravond op station Brussel Centraal... had een koffer bij zich met erin een spijkerbom, schrijven Belgische media. Die bom is niet afgegaan, vermoedelijk is alleen de ontsteking ontploft. Daarna werd de man doodgeschoten door militairen die op het station patrouilleerden. De identiteit van de dader is bekend, maar wordt nog stilgehouden. De bomkoffer was gevuld met spijkers en nagels... bedoeld om zoveel mogelijk slachtoffers te maken... Het lijkt erop dat de man alleen handelde, maar dat wordt nog onderzocht. Er zouden al huiszoekingen zijn gedaan. Informateur Cenk Willing praat straks met ChristenUnie-voorman Segers. Zijn partij lijkt nu de enige die VVD, CDA en D66 nog aan de meerderheid kan helpen. PvdA-leider Asscher heeft gisteren aan de informateur laten weten dat zijn partij echt niet beschikbaar is. D66-leider Pechtold heeft samenwerking met de ChristenUnie tot nu toe onwenselijk genoemd. Nieuwe verkiezingen zouden weinig veranderen aan de verhoudingen in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de peilingwijzer, dat is een gemiddelde van verschillende opiniepeilingen. De SP zou 1 tot 4 zetels verliezen, Forum voor Democratie zou 1 tot 3 zetels winnen. Alle andere partijen blijven min of meer gelijk. Thierry Baudet van Forum voor Democratie had voorgesteld om nieuwe verkiezingen te houden... vanwege de impasse in de kabinetsformatie, maar volgens de peilingwijzer zou dat de formatie niet makkelijker maken. De NS gaat een proef doen met spoorboekloos rijden. Vanaf september rijdt er elke 10 minuten een trein tussen Amsterdam en Eindhoven. In eerste instantie gebeurt dat alleen op woensdag. Als alles goed gaat, gaan er vanaf december iedere dag zes treinen per uur rijden in plaats van vier. Dat zou voor de reizigers minder wachttijd en meer zitplaatsen moeten betekenen. Het weer, het vormt vanochtend snel op. In het zuiden kan het opnieuw tropisch warm worden met maximaal 32 graden. Morgen wordt de warmste dag van de week met mogelijk 36 graden in het uiterste zuiden. Later wel kansen op een regenvol onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A4 richting Amsterdam, 5 minuten tussen Leiden en Zoeterwouden. De A12 daarna richting Utrecht, tussen Zoetermeer en Zevenhuizen over 5 kilometer. A27 ben je daar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmondsvielen rijden. En een kwartier vertraging op de N11 Bodegraven Leiden, tussen Hazerswoude en Zoeterwoude. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Do do do do do, she boom she Do do do do she she do do do do. And you could be loose or solo singing on my own Now I can't find a key without you And now. Internet, dew punt, Ziv M in Discoteca con lo sguardo la serpente.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 Che idee? Poi, poi... che idea. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa, ma lì c'ho het massa fra tenera, bada un superbino come te. E poi che ha speciale che in un altro no, non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Zoals mai le cose che een e scusa in fondo scusa tu che dai? weet niet una pensata nella tana l'ho Hoursato un'aranciata, lei si una risata, a mio whisky si è aggrappata, i cinque litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, tratto ho agganciata, dalle braccia è sgusciata, ma guardatolo, bloccata, carezzata, sul visino di fata, ma sembrava una patata, l'ho e ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi.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 Tendi in fondo, scusa in cambio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 I'm Il de demain,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 de la de Dana De druides et de magie, toute tribu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 celo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten Nay, bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito sabe sabecito lo hago pegando poquito. poquito. A mi boca? ¿Lugares favoritos? favorito